Het weer vannacht wolkenvelden en ook brede opklaringen. Tijdens de opklaringen ontstaat nevel en mist. Morgen verdwijnt de mist en wordt het zondig. Smiddags enkele regen en onweersbuien. Het wordt dan 20 graden aan zee en 28 graden in het binnenland. Na morgen droog en zonnig, in het weekend wel iets minder warm. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A9 Amsterveen richting Alkmaar door wegwerkzaamheden tussen Knoopend Badhoeverdorp en Knoopend Raasdorp staat 2 kilometer. Op de A16 Rotterdam richting Breda is een ernstig ongeluk gebeurd. De weg is dicht tussen de Randweg Dordrecht en de Moerdijkbrug en de file is 2 kilometer.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 Welcome you to the Green Mill, where your dollar buys you more. We do hope that you have a excellent and groovy time hanging out with us this evening. Yeah. down. Everybody, sing along now. Wait a Welkom terug in de tweede uur van ZFN Jazz. We hebben geluisterd naar uh, Kurt Elling uh, van een album dat heet Live. Uh, het is opgenomen in uh, Chicago. Uh, het eerste nummer hebben we daarvan gedraaid. Het heet Downtown. Kurt Elling speelt op zaterdag op het North Sea Jazz Festival. We gaan verder met een, uh, met een nogal onbekende uh, zanger. Hij heet Michael Kiwanuka. Hij heeft een uh, debuutalbum uitgebracht in 2012. En dat heet Tell Me A Tale. Sorry, het heet Home Again en het nummer wat we gaan draaien heet Tell Me Your Tale. It's like a revelation coming on, seeing you sleeping with the light on. Mm -hmm. It's just these simple things that keep me holding on. It's just these simple. Just these simple things. these geluisterd naar Amos Lee met Here I Go Again. Amos Lee treedt op op zondag op North Sea Jazz. Um, hij heeft een stijl die, uh, heel, waar heel veel verschillende dingen in terug te vinden zijn. Niet alleen jazz, maar ook country, folk. Uh, het maakt hem tot een hele aparte zanger met een fantastische stem. Ik heb hem een aantal jaren geleden uh, op North Sea Jazz gehoord toen hij daar voor het eerst optrad in een van de kelders van Den Haag. En uh, ja, ik was meteen weg van zijn stem. Absoluut een aanrader als daar, u uh, daar naartoe gaat. Um, de volgende artiest die we gaan draaien is Hugh Laurie. Wie is Hugh Laurie? Hugh Laurie is eigenlijk een acteur. Maar een acteur die ook fantastisch kan zingen en muziek kan maken. Hij heeft een blues album uitgebracht. Dat heet uh, Let Him Talk. En het nummer wat we gaan draaien is After You Have Gone. Geluisterd naar YouLaurie met Sint James Infirmary. Het volgende uh, nummer wat ik ga draaien is van Esperanza Spalding van het album Radio Music Society. Esperanza, uh, Esperanza Spalding heeft in 2011 een uh, Grammy gewonnen voor de beste nieuwkomer. Ze zanger is zangeres, ze speelt ook de, bes, de bas en uh, luistert u zelf maar. Ook een fantastische stem. We gaan het nummer draaien dat heet Cinnamon Tree.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 Heeft geluisterd naar Esperanza Spalding met het nummer Black Gold. Het volgende nummer dat we gaan draaien speelt, uh, die groep speelt ook op zaterdag, net zoals Esperanza Spalding. Uh, de groep die, uh, die nu uh, in de CD-speler ligt heet Forplay. Het album heet Let's Touch the Sky van 2011. het nummer draaien Love Tiki O met een gastoptreden van uh, Ruben Stoddard, dat is de American Idols-winnaar van 2010. I share it with you We'll two right We hebben geluisterd naar voorplay met Let's Touch the Sky, album en Number Love TKO. Zij spelen op zaterdag op Nordsych Jazz. volgende nummer wat we gaan draaien is van um, een album dat heet 90 Miles. Uh, en dat album is gemaakt door Christian Scott samen met Stephen Harris en David Sanchez. Christian Scott speelt op Nordsych Jazz op zaterdag. Um, met een quintet, dus niet met degene van dit album. Hij is een fantastische trompetist. Mocht u in de buurt zijn, ga hem absoluut zien, want het is de moeite waard. Geluisterde Christian Scott op 19 Miles met het nummer Etja. We gaan verder met uh, Samia Hel. Uh, Samia Hel heeft een, uh, een, een, in 2007 al een fantastisch album uitgebracht. Dat heet Jazz Side of the Moon. Dat is gebaseerd op het uh, album van Pink Floyd, Dark Side of the Moon. Ik hoor u denken, Pink Floyd, dat is toch pop? Ja, dat is eigenlijk uh, psychedelische rock. En dat is door Samuel een uh, uh, voorzien van een uh, van een jazzversie. Uh, uh, Hij doet dit samen met onder andere Arie Heunig. En u gaat luisteren naar het nummer Money. luistert naar Samia Hel met het nummer Money. Samuel op org, uh, org, Orgel. Um, Samia Hel speelt op Vrijdag op Noord CTS. We gaan verder met het VJ Iver Trio. Het album heet Accelerando. Het nummer wat we gaan draaien is uh, nummer Loede. In VJ Ivor Trio ben ik verder gegaan met de Britse zangeres Rumor. Van het album Seasons of My Soul heb ik gedraaid het nummer Am I Forgiven. Rumor speelt op zondag. En dan gaan we tot slot verder met uh, uh, Melody Cardo. Melody Cardo speelt uh, dit jaar op vrijdag op Nordsee Jazz. Een fantastische jazzzangeres, uh, dus absoluut de moeite waard. Het nummer wat we gaan draaien is, heet Mira. Het is opgenomen live in Engeland uh, begin mei van dit jaar... Uh, en uh, alle waarschijnlijkheid volgens de geruchten op internet maakt het deel uit van haar nieuwe album wat op het ogenblik uh, op het punt staat uit te komen.